Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Flies, and if you knew, my baby, you would fall too. Every time I close my eyes, every time I visualize the way that she holds me, the way that she needs me, there's something in the Touch me To know that she loves me It Makes me feel I'm touching the skies With each and every breath I take She's always there En ja, dit was Chris Norman samen met Nino De Angelo. En every time I close my eyes. En dat allemaal hier vanaf de tolweg. Uh, Tina, en dat in Zandvoort. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan verder met Vincent. En ja, shalali shalala, ik ben verliefd. Vergeten waar ik dit liedje heb gehoord in de zomerzon. Ik geloof dat het toen daar met jou op het strand was in Lissabon. Of was het daar toen in Parijs achter een koep vers mokka ijs? Het kan nog zijn dat het was met zijn twee boven zee in die luchtballon. Was het waar je me diep in mijn ogen keek in die volle trein?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 In my closet. And after you go, I'll stay out all night long if I feel like it. And when you go. Gone... Dus.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 Als je zwijgt dan horen ze je niet Dus hou je adem nu maar in en sleep niet Wat is er over dat ons wind? Want wat er is verwaait de wind Het heeft geen zin meer om te kijken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 Zie je niet, dus hou je adem nu maar in en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 En dan Cadans. Nee, vooral niet doen. Grote hit van Cadans in de jaren tachtig natuurlijk. Dat allemaal hier vanaf de toerweg, Dina, Vanuit Zandvoort. En uh, ja, is dit entertainend voor u tot klokjes van 7 uur. En uh, ja, natuurlijk hebben we ook iemand in de uitzending. Eigenlijk zoals gewoonlijk. En dat is uh, Mike van Steeg. Mike, een hele goedemiddag. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Hé, hey, was je aan het eten of... Uh, was je, was je aan het voorbereiden? Nee, ik lig even lekker op bed. Ik heb gisteravond uh, op de gehad. Dus, uh, Oké. Okay. Ik moet even... Uh, even eventjes, uh, bijtanken. <laughs> ja. <laughs> Oké. Okay. Hey en uh, ja, we bellen natuurlijk aan, naar aanleiding van jouw uh, jou laatst uitgebrachte single. Ik liet jou mijn liefde zien. Ja, klopt. Ja, mijn derde alweer. Ja, ja, inderdaad. En uh, ja, deze, uh, heeft dat met je privéleven te maken of, uh, of, of kwam deze gewoon uh, in je op of kwam uh, iemand op het idee? Nou, er zit eigenlijk wel een leuk verhaal achter. Ik, uh, normaal laat ik mijn teksten schrijven, altijd. Ja. En uh, deze single is opgenomen bij Sonic Solutions en is geschreven door Hans Laus. Ja. De schrijver van Ja man en Wesley Klein en dergelijke. ja, ja. En uh, die had eigenlijk een tekst geschreven met: ik laat jou mijn liefde zien. Dus okay. ik ook tegen hem gezegd: van zou je voor mij in de verleden tijd. Ja, precies. Ja. En toen kwam dit eruit en ik dacht: nou, dat uh, dit is ideaal. <laughs> ja, toch? Dus, ja, ja het, het, een het beetje ontstaan. Ja, het is, het is eigenlijk. Een, een, een, ja, hij was al geschreven in, in uh, de tegenwoordige tijd. En jij hebt ja. hem gewoon eigenlijk uh, terug laten schrijven naar het verleden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 nou, Maar goed, een weekendje, hè? als je even niks te doen hebt, denk ik van, nou, hè, wat gaan we doen het weekend? Nou, gewoon even lekker daarheen. Dat kan het altijd, tuurlijk. Ja, toch? Hey, en sta je nog uh, dit voorjaar of, uh, of deze zomer in ieder geval op, uh, op podiafestivals? Of? Uh, nou, voor zover ik nu weet niet, maar ik heb uh, wel een paar uh, besloten feesten staan die... Uh...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 Ah, oké. Okay. Dus je, je hebt nog geen tipje van de sluier? Nee, nog niet, helaas. Ah, oké. Okay. Uh, waar, waar zit je wel aan te denken? Aan een, een, een ballet of ga je uh, toch voor de up-tempo? Nee, nee, het blijft wel uh, up-tempo. Ja, oké. Okay. Uh, ik wil, ballads, wil ik... Uh, ja, dat is niet mijn ding. Dus uh, nee, ik het lekker op uh, up-tempo. Ja, uh, ieder zijn ding natuurlijk. Ja, precies. Jij ja, hebt nu bijvoorbeeld uh, uh, nog zo'n artiest die had een nieuwe ballet uitgebracht. Volgens mij Lorenzo Nieuwenhuizen. Ja, ja. Uh,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 Uh, ik krijg in 2020, krijg ik, ja is nog, klinkt heel ver weg hè, maar dat is best... Ja, het is heel dichtbij ik, uh... eigenlijk. Ja precies, ja. want er zit alweer een april, dus... Ja, uh, daarom? ...krijg ik een eigen theaterconcert. Uh, het staat nog op losse schroeven en uh, datum is nog niet helemaal bekend, maar dat, uh, daar hoop ik binnenkort meer bekend over te maken. Ja, wat, uh, uh, is daar een site van of uh, staat het op je Facebook?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 Jij was de ware die de zon liet schijnen En zit nog heel diep in mijn hart Voelde allang jouw twijfel Maar nu is het echt te laat Ik bouw je terug en liet de hoop niet verdwijnen Ben nog van slag en zo verwaard Het is voor mij voorbij En droom dat jij vannacht weer voor me staat Mijn liefde zien, waarom kies jij niet meer voor mij, mij, mij? Ik mis je elke dag jou jouw liefde zie Denk alleen nog maar aan jouw mooie gezin. Jij je eigen gang, het doet me pijn alleen te zijn. Ik krijg jou niet uit mijn hoofd. Ik was met jou in de zevende hemel, helaas dat duurde niet zo lang. Ik dacht dat daar echt waar het liefdesparadijs was voor ons twee. Zij we aan de Maxi Priest en Close to You. Close en vergeet niet, 15 juni, dan hebben uh, we hier in Zandvoort het Zandvoort Festival. Groot Zandvoort Festival, vrienden van Zandvoort Live.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 Voor Radio 106.9 FM. van Céline Dion. En Just Walk Away. Just walk away. Zoals ik al zei. En tot telefoon uur tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gertij. Ik zou zeggen een goedemiddag als u net inschakelt. Goedemiddag. En aan de, aan de telefoon hebben wij Gerrit Haverman. Gerrit, een hele goedemiddag nog. Een hele Goedemiddag nog, ja, het is nog een kwartiertje en het is avond, hè, zeg maar. Ja, nog eventjes, hè. Nog eventjes, ja. Ja, want, eh, ja, gisteren was ik nog jong. Gisteren was ik nog jong. <laughs> <en>, uh, <laughs> ja, dat is uh, ja, de tevens de titel van jouw, uh, ja, ja uitgebrachte single, ja. single, nieuwe single. Yeah. Ja, klopt, gisteren was ik nog jong. Ja, eh, hoe, hoe nog, komt dat zo? Ja, nog jong. Uh, nou, het uh, is een liedje uh, van uh, Charles Asnavour. Ja.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 Absoluut. En dat doet het goed trouwens. Ik heb niks anders dan complimenten. Ik, ik, ik ga nou net... Uh, Mijn geluidsman die komt er nou net aanlopen. Dus die ja. is net opgehaald. En We gaan, uh, moeten vanavond weer een paar partijen verzorgen. Dus... Ja, ik, ik wou net zeggen, je gaat, uh, je gaat zo weer op pad. Ja, ik zit, ik zit al in de busje, staat op de luidspreker. Oké, oké, oké. Vandaar dat er af en toe een beetje uh, swingend, uh, een swingend geluidje eraan hangt.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 Hoe, is die eigenlijk, hoe ben je erop gekomen? Uh, uh, of, is, uh, of is dat via Frank? Frank is erop gekomen. Nee, het, idee, het was een idee van mijn vrouw. Oké, oké. Okay, okay. We lagen in bed. Ja, We lagen in bed. En, uh, en toen kwam toen zijn mijn vrouw van, god, dit kan wel eens wat zijn. En uh, ja, dus we hebben daar uh, hebben we naar gekeken. En uh, dit is daaruit voorgekomen samen met Frank. Oké. Okay.